Hey, mm hey, -hmm. Die slag is ook goed Maar je, je moet je voorstellen, dansen Dat is eigenlijk wat mensen zouden moeten doen nu Dansen Een beetje en, bewegen, zeker uh, uh, maar, maar dansen is niet alleen een beetje bewegen Dat is ergens in opgaan En het mooie is, iedereen zit toch thuis Dus je kan dansen zoals je wilt Je hoeft helemaal geen rekening meer te houden Met het ritme, met het tempo ...of met muziek überhaupt... ...ga dansen... ...ook zonder muziek kan je dansen... ...en, en, en, en dansen is zo leuk... ...dansen is zo... Eh, ...verrukkelijk... dat ik, ...ik zou iedereen aanraden... ...zelfs al kan je je stoel niet uit... ...dan kun je nog dansen... ...probeer het maar... ...een beetje hier... ...en een beetje daar... ...en een beetje zus... ...en een beetje zo... En dan gaat het helemaal alsof het vanzelf is. Nou, zet er een leuk muziekje bij op. En, en, en doe je best om iets met dat muziekje en je lichaam te doen. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Daar, daar heb ik helemaal geen filmpjes voor nodig om mij uit te leggen hoe dat allemaal zou moeten. En jullie ook niet. Want wie kan mij zien? Ja. Iedereen die zijn ogen nu dicht doet. Doe je ogen eens dicht. Doe allemaal je ogen gewoon eens even dicht. En, en, en probeer even te kijken Doe ja, maar... je dichte ogen ja. heen. En uh, als je door je dichte ogen heen kijkt en je, je kijkt een beetje dichterlijk naar mij. Dan zie je mij ook. En, en dan herken je mij ook. En dan zou het kunnen... dat er ergens meer mogelijkheden zijn... als dat wij tot nog toe dachten. Want ja, bijna alles komt voort uit gedachten. Nou, precies dit wat ik nu zeg niet, maar... dat is een ander verhaal. Waar ik dit vandaan hou... uit de ene en andere mouw want zo werkt het bij mij eenmaal ja ook, ook tweemaal hoor de, de, de, die andere mouw heb ik er soms ook bij nodig om het verhaal van de ene kant nog wat aan te dikken of juist wat af te zwakken het ligt eraan wat voor verhaal er op een gegeven moment uit welke mouw strand en soms zijn die verhalen Heel moeilijk te volgen. En, en, en bijna niet te begrijpen. Je, je kan soms de essentie van waar het allemaal om draait niet eens zien. Ja, Totdat tot we de spiegel uitvonden en toen vonden we onszelf ineens belangrijk... ...sinds de spiegel... ...vinden we onszelf... ...ineens belangrijk. En... ...dat is, is wel even iets... ...om bij stil te staan. Dat is... ...niet zomaar iets... ...zo'n uitvinding... ...een spiegel. En... ...dat je... ...denkt... ...jezelf daar... ...in te herkennen... ...en, en, en je wordt... Zoals je jezelf ziet. Dat was daarvoor niet. Nee, daarvoor had je misschien wel ongelooflijk mooi schoon water. En daar, daar waren ook wel wat spiegelingen, maar dat was je gewend. Dan dacht je helemaal niet bijna van hoe bijzonder dat was of zo. Het, het werd pas bijzonder. Op het moment dat je dat zelf kon maken. Dat je als mens... ...in staat was... ...om iets na te maken... ...wat eigenlijk niet echt was... ...want het, het was geen... ...spiegeling... ...in het heldere water, maar... ...het was een, een soort... ...folie... ...op een stukje glas... ...ja... ...en, en je ziet wat daarmee gebeurt... Hè? ...ik weet niet of jullie dat wel eens geprobeerd hebben... ...maar een spiegel... ...en dan buiten... Een, een zogenaamde buitenspiegel. Sommige mensen hebben dat nodig. In een auto bijvoorbeeld. En ja, ik, ik moet zeggen, na twintig jaar heb je nog nergens problemen mee. Maar op een gegeven moment begint dat folie los te komen van die spiegel. En ik weet zeker dat als je in zo'n afbrokkelend folietje en dat stukje glas naar jezelf kijkt dat je dan meer lijkt op wie je nu bent je, je bent niet die zekere persoon die, die, die, die persoon die gewoon zijn eigen leven of haar eigen leven kan leiden je bent een verzameling van een heleboel kleine stukjes en van dingen die je zelf niet eens begrijpt. Ja, en dat is het grappigste eigenlijk, dat je van jezelf sommige dingen niet begrijpt. Ik, ik heb dat de hele dag, ik, ik snap het hele verhaal niet eens wat ik aan het vertellen ben. Er zit ook geen rode draad in, lijkt het wel. Maar misschien, en ze heel misschien hè, gaat het toch ergens over. En dat is eigenlijk het hele bijzondere van hoe... De wereld in elkaar zit. De wereld zit niet in elkaar zoals jij van tevoren in je eigen hoofd bedacht hebt. De wereld zit zo in elkaar zoals het uit je eigen hoofd komt. Ver verder kom je niet. Nee, ik kan het wel uit iemands anders hoofd proberen te krijgen, maar of ik het dan precies zo snap of begrijp of beleef. Zoals die andere persoon dan doet. Ik ik geloof daar niet in. En ik, ik geloof mijn eigen hoofd niet eens. En dat is maar goed ook. Want ik, ik, ik heb soms ideeën. Ik, ik heb soms verhalen die in mij opborrelen, Waarvan ik zelf ook schrik. En volgens mij hebben jullie dat ook. En... en Toevallig is hier op anderhalve meter, nee, bijna twee meter afstand, Hans... Heb jij al een idee waar we het over gaan hebben, of heb je nog meer te... Uh, laten we het eens hebben over... Nou, dat vind ik een goed onderwerp. Over. Uh, uh, over... Uh, uh... Alles wat uh, over ons. Uh, dat is ver... Of oversteken, dat kan ook, hè. En oversteken klinkt op zich niet zo vriendelijk... Nou, licht eraan. Zal ik jou eens oversteken? Het is, uh, het is alsof je gewoon iets een tweede keer wilt doen. En de eerste keer was al niet zo vriendelijk. Maar... Zal ik jou eens oversteken? Nee, want ik wil overleven. Oké, okay, maar, maar stel je nou voor, er is een zijberappad en er is een stoplicht. En er is een rood licht en, en daarna gaat hij ineens op groen. Kun je dan oversteken? Ik denk het wel. Als je snel genoeg bent. Oké, okay, maar uiteindelijk is taal dus heel verwarrend. Dat blijkt op dit soort momenten. En op dit soort momenten wil iedereen precies weten hoe het zit. En zo zit het dus meestal niet. Want hoe het werkelijk zit. Dat weet. Mm, uh, wacht even. Ogenblik. Het is, het is een, ik, ik hoop dat het een quiz is en dat ik heel veel kan winnen. Geloof ik veel kan winnen. En dan heb ik volgens mij het antwoord. Uh, je kan het eigenlijk allemaal niet weten. Je, je kan het eigenlijk allemaal niet meten. Je kan het eigenlijk allemaal niet tellen. Je kan het eigenlijk... Je kan het zelfs niet vertellen. Je kan geen woord gebruiken... Of er wordt gebruik van gemaakt En dat hoeft niet de manier te zijn waarop ik het woord denk te gebruiken En daarom gebruik ik het liefst zo min mogelijk woorden In zo kort mogelijke tijd En dat levert dus een heleboel woorden op Omdat als je min mogelijke woorden in zo kort mogelijke tijd Probeer ik dus eigenlijk ...per letter in zo kort mogelijke tijd samenvatten... ...zodat dus je uiteindelijk denkt dat je woorden waarneemt... ...waaruit jij dan weer denkt dat die woorden het een of het ander... ...of misschien wel iets heel anders betekenen. En dat is met cijfers nog veel erger. Want daar heb je er veel minder van. Van, van. van letters heb je er 26, maar van cijfers. Je hebt er eigenlijk... Ja, wat dacht je, en wat dacht je van mythes? Dat zijn eigenlijk kleine leugentjes die een grote waarheid vertellen. Ofzo. Maar, maar het zou kunnen zijn dat ook mythes een bepaalde oorsprong hebben. En dat komt omdat iemand dus in zijn oor iets gehoord heeft wat ergens toe leidde. Of en, iets heeft verzonkano. Dus nee, nee, fantasie. mensen hebben geen fantasie, want alles wat ik nu vanavond verteld heb, komt niet voort uit één of andere vorm van fantasie. Dit is geen fantasie wat je nu hoort, dit is realiteit, dit gebeurt nu, het komt nu uit mij. Ik heb geen tekst, ik wist bij God niet waar ik het over zou hebben en nu heb ik het er dus over. Nou ja, dat, dat bij godstukje, dat heb ik nog niet gehad, maar wie weet komt dat nog. Het maakt mij namelijk niet uit. Het, het, het is zoals het komt en het is zoals het gaat. En ik neem zo al mijn woorden weer terug als iemand er problemen mee heeft. En als je ergens problemen mee heeft, hebt, oh jee, dat is verwarrend. Daar heb je weer zo'n woord, dan moet je opletten wat je zegt. Dus heeft of hebt. Hebt in dit geval was het. hebt. Nou, als je het hebt. Je, nou ja, jongen, ik moet die hele uitleg weer opnieuw geven. Maar stel je voor, dat, nou, je hoeft het helemaal niet voor te stellen. want voorstellen is echt zoals jij het ziet. Nu op dit moment. En ik, ik, ik kan wel wat van mezelf vertellen hoor, vroeger. Las ik boekjes van Wipneus en Pim. Ik, ik vond het heel leuk. Ik vond Wipneus en Pim ongelooflijk leuk. Maar ik had ongelooflijke hekel aan de plaatjes die erbij zaten. Want de Wipneus en Pim die ik in mijn eigen hoofd zag, die waren veel leuker. En, en eigenlijk ook veel. Logischer. In mijn hoofd. En dat heb ik wel vaker. Dat ik denk, hé, hey, het plaatje klopt niet. Dat had ik een keer bij de Donald Duck. Die loopt altijd in zijn blauw reed. Behalve als hij gaat zwemmen. En dan denk ik van, dat is de omgekeerde wereld, als het ware. Nee, ja, ja, maar dat. Kijk, als ze gaat zwemmen, dan weten we in ieder geval zeker... Een beetje, want normale eenden doen dat, maar... Donald is, is, is een geciviliseerde eend... En die poept niet in het water, maar in zijn zwembroek. Oh. Vandaar. Ja, dat is gewoon zoals het werkt. Kijk, Donald heeft ook niet zoals wij een, een vooringang en een achteringang, Maar die heeft gewoon een... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een kloaka. En dan in, in Duitsland weet iedereen wel wat dat ongeveer is. Dat is een riool. En, nou, zo'n eend heeft dat dus ook. Die heeft één gaatje om het allemaal mee te doen. Ja, en stel je voor dat je als eend geboren wordt. Je, ik ben blij dat ik dat niet heb dat ik nog zo'n dingetje van voren heb en zo'n zo gaatje van achter dat is eigenlijk best wel goed georganiseerd en, en keurig gescheiden want, zoek, nee. want, want als we het bij elkaar gooien dan krijgen we allerlei dingen als ammoniak in de lucht en dat is stikstof nee, we moeten juist de poep en de pies scheiden dus eigenlijk misschien, en stel je voor dat je me verkeerd begrijpt... ...dan denk je nu dat ik ga vertellen dat alle eenden dood moeten... ...want die kunnen hun poep en hun pies niet scheiden. Nee, die kunnen dus duidelijk niet scheiden zoals wij, die kunnen niet scheiden. En, en dat, is, dat is heel gek als je dan het seksleven bekijkt van die eenden... Scheiden, dat doen ze niet aan jongens. Ze doen aan uh, massaverkrachtingen poetsen, Daar doen ze en, uh, aan Weet je wel, en, uh, dat is een uh, hele groep mannetjes Zo'n vrouwtje onder water toet, Dat je denkt, van die ze Maar na een tijdje, dan klimt ze op de kant En dan poetsen de virus En necrofilie, bij één gewoon necrofilii. kan Necrofilie Ja, tuurlijk, gewoon erbovenop Als je bovenop kan, ga je bovenop, Want je hebt toch alle twee maar een kloaka En, nou, wat merken ze ervan Als ze dood zijn Hmm. Dus even om stil bij te staan, hè, mensen? Ja, dan word je een beetje koud, dat, dat is eigenlijk uh, een momentje om even te denken aan alle dingen die er eigenlijk. Uh, ja, die er eigenlijk. Uh, ja, maar, ja, welke dingen eigenlijk? Ah. to you Jan, wat geweldig. En, en Jan had vanavond ook nog uh, uh, uh, een hele mooie, die, de, die had de Utrechticana. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar Utrechticana. Dat is eigenlijk uh, gewoon regelmatig in de kar gedoord. Dan heb je de Utrechticana. En dan uh, mag nu natuurlijk niemand meer bij zijn. die heeft uitgevonden hoe het werkt... om met een camera... ja, echt waar... Eh, zodat je het ook kan zien... als je het niet wil horen. Hè? Want ja... als ik ernaar luister... hoef ik het eigenlijk niet te zien. Dan, dan, dan heb ik liever mijn eigen plaatjes. Net zoals... in... die boekjes van vroeger. Ja... Ik heb het net al uitgelegd En, en als, je, als je net pas inschakelt Dan ben je mooi te laat Voor de uitleg En dat geeft vaak Ook een hoop verwarring Want dan denk je dat je weet Waar ik het over heb En dat zou misschien wel eens Niet kunnen kloppen Alhoewel de woorden Op deze manier aan elkaar geregen geven je toch een bepaald beeld Van iets Maar, maar waarvan Kijk, dat weet ik dan weer niet, want het is jouw hoofd waarin jij jouw dingen beleeft. Het is jouw wereld waarin jij zit. En je hoeft niet in je eigen wereld te zitten. Je kan af en toe best wel eens even uittreden. Nee, dat bedoel ik niet zoals in de Exorcist of in allerlei andere van dat soort enge verhalen. Maar ik bedoel dat je je gewoon even kan openstellen voor... Iemands andere beeld van de wereld. En ik heb je net al uitgelegd. Dat kun je dus ook nooit helemaal bevatten. Want het is de wereld van die ander. Maar je kan wel proberen een beetje je best te doen. En niet direct zomaar. Als je iets of iemand of wat dan ook voorbij ziet komen. Of hoe dan ook. Niet direct een oordeel vellen. Of een idee hebben. Want dat levert helemaal niks op. Je, je moet gewoon altijd, hoe dan ook, openstaan voor iedereen. Maar, maar houd afstand. En, en houd afstand. En houd afstand totdat het moment komt dat je ineens voelt eh, deze wil ik van dichterbij leren kennen. De, de, de, deze wil ik wel eens aanraken en dat is raar want in Zuid-Korea bijvoorbeeld daar, daar leven ze altijd al zo ja je, je gaat niet als, als een jongen aan een meisje zit of als een jongen aan een jongen of als het meisje aan een meisje nee ja je houdt altijd een beetje afstand. En dat kan dan op sommige plekken even anders zijn. Daar ga je specifiek heen om even wat dichter bij elkaar te zijn. En dat soort plekken die missen we hier eigenlijk. Want, want sinds we allemaal opgesloten zitten in ons eigen huis En sommige mensen die, die hebben niet eens een eigen huis Die, die, die zijn sowieso al opgesloten en, Ja dat klinkt gek hè Opgesloten en, en ze hebben eigenlijk veel meer ruimte als dat wij nu hebben En, en, en, en toch is het Veel zwaarder om buiten te zijn. En al de ruimte te hebben. Die je durft in te nemen. En dan niks te hebben. Je, je kan geen kopje koffie zetten. Je, je, je kan eigenlijk nergens meer heen. Op, op alle plekken waar... Nog wat te halen viel Is niets meer te halen Want iedereen Blijft op afstand En, en vroeger was dat Omdat je op straat woonde En je had gewoon een bepaald Luchtje bij je Maar als ze je dan toch aankeken Dan dachten ze soms toch Als hij zijn arm maar ver genoeg uitsteekt Gooi ik er een muntje Maar dat kan je niet meer doen want wie weet is het muntje wel besmet. Nou, kan je, kan je één ding vertellen en neem dan vooral kopere muntjes. Maar hebben we die nog? We, we hebben nog misschien wel een muntje waar ergens een beetje koper in zit, maar kopere muntjes. Weinig. Dus het kan van alles bevatten, mensen. Je, je weet het niet. En, en, en van alles kan alles bevatten. Je weet het niet. En dat is altijd al zo geweest. Kijk, ik, ik, ik zie maar heel weinig mensen in de supermarkt... kijken op de ingrediënten van een verpakking. En dat moet je nu ook niet doen hoor. Het is irritant voor al die mensen die achter jou komen... en die moeten dan wachten. En wie weet heb jij het wel en dan, dan krijgt die ander het. Het kan allemaal, dus... Ik zou dat nu ook niet aanraden, maar alles wat in een pakje zit, daar zit altijd zo'n ingrediëntenlijst bij. En uh, als je dan kijkt, weet je wel, dan heb je bijvoorbeeld pannenkoekenmix en dan, dan zitten daar allemaal andere dingen in als dat je er eigenlijk thuis normaal in zou gooien. En het vreemdste is eigenlijk, van al die dingen die zo verpakt zitten, of in een potje, of in een blikje. Als de rats moet, heen, is het allemaal weg. Mensen willen dat hebben, dat vertrouwen ze. Maar waarom eigenlijk? Waar, waar komt dat vertrouwen vandaan? Kijk toch eens even op wat erin zit. He, op het moment dat jij iets koopt waar iets op staat, het is dit en er zit nog veel meer in, denk je van waarom? Waarom is dat allemaal nodig? En hetzelfde heb ik met de auto's. Ik zie de laatste tijd steeds minder auto's rijden. Ik, ik zie er steeds meer, maar die staan dan. Ik, ik, ik zie steeds minder auto's. En die zijn waarschijnlijk ook allemaal niet nodig. Nou is eigenlijk gewoon... Dat je denkt... Waar, waarom betalen mensen dan zoveel geld voor auto's? Als ze uiteindelijk helemaal niet nodig zijn? Het, het gewoon ook met een fiets kan? En je, je moet je voorstellen... Hier in Utrecht... Hè, kijk... Eh, pak hem beetje 30 jaar geleden ongeveer... Toen kon ik hier nog... Gewoon vanuit huis... Kon ik gewoon... Eh, op de fiets stappen... ...naar de boeren in de omgeving rijden... ...en, en dingen kopen. He, je, je kocht de beste andijvie gewoon... ...bij de boeren. En, en, en de lekkerste sla... ...en de, de lekkerste pronkbonen. Sommige mensen kijken nu alweer... ...wat zijn pronkbonen? Nou, pronkbonen zijn hele grote bonen. En in Utrecht... Is, ...is het gewoon pronkbonen. Maar al bijna twintig jaar... ...kent bijna niemand meer proontbomen. Ook niet in Utrecht. Ze zijn helemaal weg. Je, je zal ze zelf moeten verbouwen. Nou, je moet ze niet verbouwen... ...want Monsanto is niet voor niks verkocht. Dus dat zou ik niet doen. Maar je, je kan ze wel zaaien. En het zaad is het nog verkrijgbaar. En dan kun je genieten van... ...iets wat... ...nog geen twintig jaar geleden... ...heel gewoon was. Ik moet zeggen dat ik ze nog nooit heb gegeten. Pronkbonen. Pronkbonen. Dat zijn een soort dikkere snijbonen... ...zal ik maar zeggen, maar dan met hobbeltjes erop. En die zijn ongelooflijk mals... ...en, en, en, en, en lekker... Je hebt er niet veel nodig om toch een goede maaltijd te krijgen. Het is ook voedsel. Voedsel. En het was echt iets, als je langs de Koningsweg ging vroeger, had je overal van die witte en rode bloemen langs van die bonen staken. Dat waren dus de pronkbonen. Mm -hmm. En dat wordt zelfs vermeld door... Uh, wie was dat ook weer? Jacques P. Thijssen. En die heeft dat hele gebied van die lunetten. En dat was toen allemaal militair gebied. Dus het nu nog stiekem een beetje. Maar toen was dat het helemaal. En die heeft dat toen helemaal beschreven. Want die ging daar stiekem de orchideeën bekijken. Op de militaire terreintjes en zo. En dan die tuinders die er omheen zaten. Die hadden dus allemaal van die rode en witte bloemen. En dat was allemaal voor de pronkbonen. Echt bonen van, nou zo lang. Wat, zo. Wat is het? 20, 25? Ja, zoiets. Dus uh, 25 centimeter lang. En dan net zo breed als een snijbonen. Maar ja, tegenwoordig kent iedereen snijbonen ook alleen maar gesneden. Ik, ik denk dat bijna niemand van jullie een snijbonenmolen in huis heeft. En, en, en zo wel... Gefeliciteerd. Want ik, ik zoek er nog één. Nou, dat is dus niet voor de pronkbonen. Hè, want die snij je gewoon lekker grof. En pronkbonen is gewoon een, een lekker lomp ding. En daar kun je lekker lekkere lomp mee omgaan. En eh, eh, dat, dat, dat soort dingen, daar, daar ben ik dan weer dol op. Tjongejonge. Maar... We, weet jij wat ze gaan doen? Of? Je weet maar nooit. Ja, maar, maar het zou kunnen. Zeker, maar je weet maar nooit. Maar, maar, maar, maar dan. Maar dan. Ja, maar dan. Die doet er haar. En, en, en dan sta je daarbij stil of, of juist niet? Nou, dan stop ik eh, van die dingetjes in mijn oor. In je oren, maar daar moet je mee oppassen. Je kan, kan niet zomaar, nee, ze zijn op maat gemaakt. Weet je wel, oké, okay. uh, gehoorbeschermings-slaap-slaapdoppen uh, zijn. Uh. Hmm. Ze gaan het echt doen, overtuigd, zeker weten, vandaag winnen het geloof in een mooi leven, in elkaar. Ze gaan het echt doen, de plubbel staan koud, de bruidsmacht geregeld, vandaag wordt getrouwd, vandaag is iets. Wat gaan ze doen dan? Ik denk dat ze dat trouwen Ja, dat weet je niet ja. Dat weet je gewoon niet Ho? Dat uh, neem je aan Dat neem je aan jij, nee. jij neemt gewoon zomaar alles aan Van iedereen die wat tegen je zegt Nee Niet nou. Maar ik neem aan dat iets zo zou kunnen zijn Ja Dat, dat zou kunnen Maar, maar, maar hoe, hoe is het dan Als het zo is Ja nee, Leg maar uit Toch, of... Of... Ja. Of... Ja, nee, Om. maar hoe, en, en, en wat? Of. Oh. Tjonge, jonge, jonge. Het is... Ik denk dat ik deze open trek, wat anders ben ik overmatig, weet ah. je. Ah. Je moet niet te matig worden, je. Dus uh, Oké, okay, maar, maar ze zou dit kunnen willen. Dat... Dit is mijn lied. Het lied van Arjen de Herdersjongen. Opgegroeid tussen de schapen op de heide. Elk woord dat ik zing, berust op waarheid. Als het heel mooi weer is, trek ik het weiland in, Bluit een vrolijk wijsje en ben heel blij van zin. De schapen in het weiland kijken me lachend aan. Yeah. Okay. Waar het toe gaat leiden. Met mensen mogen tegenwoordig niks meer. Je moet alles op anderhalve meter afstand doen. Met elkaar. Of, of met waar je het ook mee wilt. Met poezen bijvoorbeeld. Want poezen. Ik heb vanavond een heel leuk liedje gehoord over poezen. Maar dus je moet je voorstellen, poezen. Die zijn dus in België. ...in staat om... ...eventueel... ...als het ervan komt... Uh, ...ziek te worden... ...van hun baasje... ...nou, de, de meeste katten... ...die ik ken, die zijn alleen maar... ...dol op hun baasje, want hun baasje... ...komt met eten... ...en met, met, met kattenbakkorrels... ...en met... Uh, ...eten... En, en, ...en nog meer... ...kattenbakkorrels... En, en eten, en, en, en, en eten, en, en, en drinken, en eten, en... Och, zo'n baasje. Daar, daar, ja, als, als kat daar, daar, daar hou je van. Want je houdt van eten en, en van kattenbakkorrels. Zo simpel is het leven als je een kat bent en... Je hebt geen echte krant nodig. Je, je leest gewoon de hele wereld met je neus. Ja. Je, je, je snuffelt overal aan en je denkt... Oh, wauw. Hier, hier was iets aan de hand. Ik weet niet precies wat, maar als ik het zo meteen weer tegenkom... in combinatie met iets anders. Het zijn eigenlijk net een soort detectives. Ik weet niet of je er vroeger wel eens naar gekeken hebt, maar detectives... Die, die, die, die, die willen ieder spoortje en ieder kruimeltje en ieder dingetje weten. En dan plakken ze al die gegevens aan elkaar. En dan maken ze dan hun waarheid van. Met hun logica. En echt veel ingewikkelder kan ik het niet duidelijker maken. Heb jij, heb jij nog iets te zeggen tegen de mensheid Hans tegen de mensheid. Ja, dus daar praten we nu tegen. Nou ja, tegen zeker een deel van de mensheid. Tegen de mensen. Nou, maar we hopen dat schapen dus niet geïnfecteerd raken. Zodat uh, die, die, die, die, die oude cultuur, dat mensen altijd afstand moeten houden... Uh, ...weer een, een beetje verdwijnt. Want we hebben toch heel lang... Heel dicht tegen elkaar kunnen komen. En, en, en, en nu wordt er een soort afstand gekweekt. Waar ik zelf, hein, ik ben een ongelofelijke knuffelaar. En een, ik, ik wil altijd iedereen en alles zoenen. Uh, dat zit er nu even niet in. Want ja, voordat voor je het weet. Uh, heb je beet. En dan. Ik weet het zeker. Als je nu ineens. Omvalt van iemand. En dat je denkt van wauw. Die is geweldig. En je kijkt er in de ogen. In ieder geval ik dan. In de ogen. En je denkt. Ik wil nu zoenen. En je zoent. Dat wonder. Dat je elkaar zoent. Ik hoop dat jullie dat allemaal wel eens beleefd hebben. Gewoon, en dan heb ik het helemaal niks over met tongen en wat dan ook, maar dat je elkaar echt op een hele dichte manier aanraakt. Ik, ik, ik blijf er een fan van. Ik, ik ga echt geen schapen neuken. Want, lijkt me niks. Nee, dan liever een meisje kussen. Ja, dat toch? Ik herinner me, de eerste dus een keer... Heel dat klein ik dat kusje, deed, he? wow. De eerste keer dat ik dat deed, viel het me op hoe zacht haar lippen waren. Wauw, hè? In verhouding, die van mij, weet je wel. Dat is toch mooi. Dat was uh, een fijne sensatie, zo. Hey, wow. Kijk, wat een... Lekker stukje vlees, die, daar, daar die heb, ik, heb ik nog nooit een liedje over geschreven. Nee, misschien moet ik dat. Uh, maar Want ja, dit, zoals ik, jij nu het het vertelt, het... klinkt het nu al lekker. Ik wil dat meisje ook zoenen. Hm. Ja, het was ook een mooi meisje. Ook nog, ja. jongen, jongen, dan wil ik nog meer zoenen. Maar dat mag Lek. niet. Nee, moeten we even. Even man. Huh? Oké, okay. man. Douze man. Oei, oei, oei. Wat gebruik jij moeilijke woorden op deze tijd van de dag? Zeg. Ja, komt ineens zo van. Ik weet ook niet. Dat het ook eens... Ja, nee, ik, ik, ik heb Precies. het nooit. Bij, bij mij is alles gewoon altijd keurig. Allemaal gepland. Allemaal gepland. Allemaal keurig. <laughs> gewoon, ja, je, je weet hoe dat gaat. Ik, ik zit hier met een heel boek voor me. Ja, dat is mijn boek nota bene. Dus... Nou, en eh, ik doe niets anders dan dat volgen van dat boek. Hm. zo ben ik, ik ben nog een tamelijk volgend persoon, ik ben, ben eigenlijk een soort van schaap, maar blijf vanaf. af Seks. nee, ik had niet van uh, met dieren, nee nee, hè? dat is niet, ook niet mijn ding nee. ik vind uh, genegenheid of zo. Weet je, als zo'n poesikator op je schoot zit en dan zo prrr, wow, man, prrr, prrr, prrr, prrr. Oh. dan denk ik van ja, yeah, relax, als zo Alsof ik er ook relax van word. Ja, maar in België vinden ze dat niet zo'n goed idee. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Want ze weten nog niet of het ook van kat op mens kan. Nee, van wat. mens op kat is het daar. Ja, vaak. zeker. Maar of het ook andersom kan. Dat weet je niet. niet of het kan. Of dat die kat andere katten besmet. Katten, en die katten die... Ook weer naar hun baasjes. Ik weet dat katten ook kunnen niezen. Dus, uh, ja, ja, ja. Wie weet, jong. Dat kan. Misschien is het wel een heel inventief virus. Weet je wel, die gewoon zo... N... Overal tussendoor. Uh, Zijn altijd die virussen. hè? Nooit eentje ja, of twee of drie. Maar gewoon ja, altijd vier. Precies. precies. Maar eh, ja, ik denk dat ik eh, kijk. Ik zie je kijken. Nee. Duin. Goed gaat zwerven door groene land. Ik laat alles achter. Ook mijn verstand, geen computer, tv of krant. Nee, ik moet gaan zwerven door het groene land. Ik ga, ik ga op zoek naar mijn geluk. Tieren en vloeken maak ik een stuk. Ik kan ver gaan of verder gaan, ja, yeah. dus. Zwerven door het groene land, met duinen en dijken, meren, rivieren, bossen en heiden en groene weiden. Ik kijk om me heen en ik word weer en niet gescheiden van het Zijn ook thai. Ja, zo klonk het wel een beetje. Oh. Thai. Oh, oh, oh, Oké. Okay. Thai. Hoe zou het werken als het werkt? Verschillende manieren neem ik aan. Maar, maar, maar hoe dan? Eén werkt zus, het andere werkt. Dus. En, en het kan allemaal automatisch vanzelf? Soms wel, ja. En, en, en soms gaat het. Dat is dan de vooruitgang. Ja, ik denk dat de vooruitgang ook goede dingen heeft, weet je wel. De vooruitgang heeft ook goede dingen. Ja, dat vind ik ook, want soms wil ik gewoon echt van deze stoel af en ergens anders heen. En dan ben ik blij met mijn vooruitgang. Bijvoorbeeld. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld geen achteruitgang. He, dit is een huis zonder achteruitgang. Je hebt alleen maar een vooruitgang. En dat is op zich, als je de Feng Shui op de juiste manier bekijkt vanaf een andere hoek als dat ze het normaal bekijken, dan heb je precies zoals ik het zie. Ben je nou een Chinees geweest? Nee nee, nee, nee, nee. Was, was het maar zo, want... Ik, ik verlang daar wel naar, hoor. De Chinees is al een tijdje dicht. En oh. lekker... Zang maar bij. Daar is zeker een sambal bij. En het liefst extra sambal bij. Want je sambal is niet zo sambal, hoor. Het is dus mij altijd een beetje te soft. Nou, ik weet dat je verschillende irritaties ja, hebt. Ik, ik, heb, ik heb ongeluk wel eens te sterk uh. ik heb hier bijvoorbeeld eentje, dan moet je eens op letten die heeft hobbeltjes aan de buitenkant zie je dat, hobbeltjes mm -hmm. en die heeft hier ook nog een puntje eraan nou uh, uh, uh, uh, een soort ding met hobbeltjes en bobbeltjes en het ziet er eigenlijk helemaal niet zo fris uit en dan ook nog een puntje eraan nou, die, die, die zijn stevig lijkt het, maar dit komt alleen maar omdat het helemaal vol zit met dat wit je wel, dat witte waar dan een paar zaadjes zo in, in zitten yes, yes, yes. En, en dat witte dus te... nou ik, ik, ik moet het netjes houden hè. het is nog voor twaalf ja, dus... daar moet je een heel klein beetje van nemen en dan merk je al heel veel uh, pittigheid nou dit is er eentje die beveel ik niet aan om te snijden met blote handen hmm. daarom snap ik die cashier is wel tegenwoordig want stel je voor dat dit in de winkel zou liggen en, en, en je, je moet dit aanpakken met je blote handen en je prikt er per ongeluk een stukje met je naal, nagel in. Of hij is al gekneust, weet je wel. En, en, en, en, en je, wel en je vocht, krijgt een ja, beetje van het vocht erop. Je, je vraagt per ongeluk in je ogen of, of in je mond of in je neus. Nou, in je neus hoop ik niet als je in een winkel werkt, maar het kan gebeuren. Soms heb je van die momenten dat je het even niet in de gaten hebt en dat het gewoon vanzelf gaat maar dat leer je wel af met deze dus ik, ik, ik heb deze eigenlijk om mensen aan te leren om dan niet zomaar meer ongevraagd in hun neus te zitten of in hun ogen te zitten is het nou op? ja ik vind van wel ja dat laatste stukje is soms twijfelgevallen weet je? en het is dus op dus ja er zit te veel van dat zwarte aanslag bij zo. ik denk van... Nee. Dat wil je dan allemaal niet. Dus wat ga je daar aan doen dan? Een nieuwe. Oké, okay, nee. Beter. Ik, ik steek deze nog even aan... op mensen vanwege de, de kruisbesmetting... Ja, dat heet het zo, hè? De kruisbesmetting... zitten Hans en ik dus bijna twee meter uit elkaar... en we geven geen joint door... Dus ik kan wat ik rook nu niet aan de hand laten geen proeven van kruisbestuiving. Jongen, geen kruisbestuiving. Ik kan die. Ah, nou ja. Nou. De week. veel bar gebruikt, een vogel zo vrij of een of er nu nog ergens oorlog is? Uh, misschien staat dat ook wel op een laag pitje. Elk nadeel het ze voerde. Weet er is. iemand of er nog heel veel vluchtelingen bij elkaar gepropt in een kamp zitten? Ja, vast wel. Want ze kunnen nergens anders heen, weet je wat. Weet er iemand hoe het eigenlijk zit met, en, en, en die andere, en, en, en die ene die, die, die ik laatst nog zag, weet iemand hoe het is met, en, en al die anderen. Hoe is het met al die anderen, want die anderen, die maken nou een heel groot deel uit van jouw leven. Heb je dat niet gemerkt? Op het, op het moment dat je afstand haalt, en niet zomaar direct contact kan krijgen, dat er iets verandert in, in je hele leven, in je hele waarneming van hoe eigenlijk alles ging. En dat al die dingen waar je je vroeger aan ergerde, dat dringen en dat douwen en zo Dat je daar nu gewoon iets van kan zeggen. En dat is, dat is eigenlijk een fijn gevoel. Het is, is wat minder fijn dat sommige mensen daar dan weer niet tegen kunnen. En, en dus begin ik voortaan iedere keer altijd maar weer van. Ja u vindt het misschien niet zo leuk om te horen. Maar het kan zijn. Dus pas op. En meer hoef je niet te zeggen. Je hoeft niet te spugen in hun gezicht. Je hoeft niet te hoesten. Maar, maar het zou kunnen zijn dat. En op het moment dat je iemand tegenkomt waarvan je denkt... nou, het zou absoluut niet moeten zijn dat dat zou kunnen... dat je dan toch op de een of andere manier een stapje... ...nader tot elkaar komt vanwege... ...dat je op anderhalve meter afstand... ...ook met elkaar kan praten... ...en het is eigenlijk bijna net zoals dat ik nu met jullie praat... ...want ja, niemand belt... ...dus ja, dan uh, uh, kan ik ook niet, niet met jullie praten... ...ja, ik, ik kan de chat wel lezen en zo... ...dan zie ik allerlei verhalen over katten... En, en nog meer katten en katten en Hans heeft geen kattenliedjes. dus het is dus echt gewoon uh, ja. Ah, mag ik er eentje proberen, Guus? Hoezo? Ineens, uh... want ik zat. Nee mensen, dit is gewoon de... absoluut onvoorbereid, ik hoor. Ik zat me laatst met een kattenliedje in mijn maag. Fond of that little pussy cat, pussy cat, I love you. Yes, I do. how? Yeah. You and your pussy cat no. de straight cats. Ja, ja, ja. Ook in, wow, die konden best wel met z'n drieën, drie, weet je oei, oei. Ja. ja, maar ja. Echt wel. Maar die, die kunnen nu niet. Nee, precies. De hele cultuur is gewoon Iedereen op is gegeven. verhinderd. Ja. Sport, cultuur. Alles is verhinderd. Ja, yes, yes. Eigenlijk alles wat... Leuk is. Ja, en, en wat is er eigenlijk leuk? We, we, weet ja, jij als... precies wat leuk is? Sport. Om te doen is leuk. Ik vind zelfs uh, ook om te kijken af en toe. Samenvatting, voetbal vind ik ook leuk. Ik, ik vind eigenlijk gewoon... Een onzin vind ik eigenlijk het leukst. En volgens mij zitten we er precies middenin. Of... I'm knot. Zo is het ook maar weer dat het zomaar kan als het even kan. En het kan even. En wat ik nu ga doen is speciaal voor Gypsy Star. Ja Gypsy Star je, je moet eraan geloven. Maar ik, ik moet dus nu even piezen En ik, ik weet dat die microfoons hier heel goed zijn. Dus... Oké. Okay. Gypsy Star. Wat komt die? Dit wordt een feestje. Dames en heren. Het lieflijk klateren van Guus. Is je Guus? Ja, ja, ik, ik, ik, ik doe mijn best hè? Oké. Okay. Ik, ik, ik doe ook nooit iets helemaal zoals het eigenlijk zou moeten. Ik, ik, ik, ik was er echt klaar voor. Ik denk, ik heb wat opgespaard speciaal voor Gypsy Star. En het was, ja. Minder klaterend was dat ik gedacht had. Mensen, het spijt mij. Een gypsy star. Er vloeit een traantje. Over mijn wang. Maar dat kan je dan weer niet horen kletteren. Maar aan de andere kant is het wel positief dat je wat minder naar je eigen gezaak zat te luisteren. Ja, dus ik was er juist heel intensief mee bezig. Ik denk van, oh, dit klinkt voor geen meter, dit klinkt voor geen meter. Toen ik nog dichter bij de pot, weet je wel, toen dacht ik van, dit klettert wel weer, maar dan hoor je het weer niet goed. Moest ik toch weer een andere afstand nemen en een andere richting kiezen. En het ging allemaal niet zo als dat ik wilde. Dus wat is jouw oplossing voor dit probleem? Um, en ik hoop dat je er eentje hebt, want ik ben radeloos. Ik heb mijn eigen aardigheid, laat ik maar zeggen. Ik ga altijd zittend pissen. Want ik hou niet van dat gespetten van die... Jawel, maar dat kan je niet tunen. Dat kan je niet tunen. Kijk, Gypsy staan. Nee, is... Maar ik kan ook gereisloos pissen, weet ja, je. Wel, maar ik, dat vind Star... ik juist lekker... Dat niet uh, de buren en zo meesten te genieten. Ja. Dat ik uh, in zo'n pot lo loopt. Ja, maar ik gypsies... woon in een gehoorig huis. Uh, dus. Ja, dat kan je dat niet maken. En dan vind ik het wel relaxed dat ik op die manier kan uh, pissen. Ik kan hier luidkeels pissen. Gewoon uh, in het hele huis. Dag en nacht. Ja. Ik heb een soort huis dat is gemaakt om luidkeels te leven. Tegen. Dus ja, ik, ik kan eigenlijk alles altijd. Uh, maar ja, waarom zou ik? En het probleem is, ik, ik heb ook nog zo'n moderne telefoon. Ik, ik, ik wil gewoon weer een ouderwetse telefoon. Dan, dan weten ze gewoon niet meer waar je bent en hoe het zit. Behalve als je belt. Nou ja, dat is dan hun, hun gelukje. Maar, maar, maar, maar zo'n moderne telefoon, die, die, die, die, die weet uiteindelijk heel veel van je. Je kan bijvoorbeeld wel de, de, de, de, de, de, de geopositioning en zo uitzetten. Maar zet je hem dan ook uit? Wie, wie, wie weet wat en, en, en, en, en hoe komt het? Want dat is bij een heleboel dingen zo tegenwoordig. Dat je eigenlijk helemaal niet meer weet wat je doet. He, je, je hebt uh, toetsen en uh, daar kun je op klikken. En, en muizen, daar kun je mee klikken. En... Je kan met van alles klikken. Eigenlijk wordt er tegenwoordig veel te veel geklikt. Er, er moet eigenlijk gewoon minder geklikt worden. En tegenwoordig is het grootste probleem dat de grootste klikker ben jezelf. Jij je geeft zoveel informatie in je eentje aan zoveel dingen, prijs, waar je niet voor betaald wordt en het is toch eigenlijk werk. Zo zie ik het. En eh, als je voor al die mensen wil werken, dan, dan moet je daar ook voor vergoed worden. En, en vergoed is, is altijd een raar woord geweest, maar in de moderne tijd is dat heel gewoon. Het, het, het meeste goed komt van ver. Want, want zelf kunnen we eigenlijk niks meer. Nee. Wij leven eigenlijk puur, puur van de winst. Op, op, op al dat andere gewerk. En, en, en, en daar proberen we van te genieten. We vinden het heel gewoon dat we iedere week nieuwe feesten hebben. En, en, en nieuwe andere dingen. En, en zelfs door de week. We vinden het allemaal gewoon dat we altijd overal naartoe kunnen. In dat we eigenlijk zelf niets meer hoeven te weten. Je hoeft niet eens meer te weten hoe je moet koken. Je gaat gewoon in de supermarkt, je koopt een of andere bak met hoe heet het ook alweer. En, en, en dan gooi je het in een magnetron en dan heb je gegeten. En gedronken ook gelijk. Hoop ik. Want ik. Dat heb ik altijd met bio: dat je, dat je gedronken hebt. En gegeten, dat gevoel, weet je wel. Nou, je, vol. Van bier? Ja, van bier ken ik een heel gevuld gevoel. Nee, van bier heb ik juist precies zo'n ongelooflijk... een soort rare regelmeting. En dan is er op een gegeven moment ergens een moment... en dan moet ik gewoon eten. Dus ik, ik raak er niet echt vol. En misschien is dat op dat moment ook goed voor jou... dat er een beetje een krompen. eigenlijk is het het beste volgens mij voordat je gaat drinken gewoon goed te hebben gegeten en dan ook al krijg je dan die trek weet je wel hoef je helemaal niet aan toe te geven want dat bier dat is gewoon al ja ik heb vooral die trek in het eten eigenlijk mm -hmm. ik heb trek in de bier ja, oké, okay, dat, ja, dat kan, maar ja. ik, ik ben meer van het eten. Ik, ik, ik en dat houd... vult nog beter ook, echt. Echt waar? Ja, zo'n bier. Dus ik moet eigenlijk ja. gewoon stoppen met eten en gewoon op het bier? Nou ja, het is maar waar je voor kiest, weet je wel. Ik, ik doe denk liever dat toch dat met de, eten erbij. Ik denk niet uh, dat datgene wat jij doet beter of slechter is, maar dat is gewoon jouw manier. En... Mijn manier is gewoon uh, vrij weinig eten, uh, na het warme eten, weet je wel. Af en toe chocolaatje bij de koffie nog, dat... Nou, uh... oh, je houdt wel van jezelf verwennen, dus? Zeker. zeker. Oké, okay. ja, ik dacht even met al het bier van nou, dus weinig verwennerij Ja, aan, maar met die chocola, wauw. Ik vind bier op de een of andere manier ook verwennerij, weet je Het doet iets met me, het maakt me iets uh, losser, denk ik. Oké, okay, ja. mensen, als jullie het horen... Is, is Hans nu losser? Hans, ben je nu losser? Uh, zo voelt het wel. Oké, okay, nee. Hans is nu losser. Nou, hoe, hoe vast zat je daarvoor dan? Als een huis. Oké, okay, dus uh, Hans was eigenlijk eerst als een blok beton. En nu is hij een soort van drillpudding. <laughs> dat lijkt me gek, Hans. Hoe voelt dat dan, dat verschil? Nee, ja, maar ik probeer me iets voor te stellen. En ik heb net al uitgelegd dat ik me niet kan voorstellen hoe, hoe jij je iets voorstelt. Dus moet je je voorstellen uh, hoe dat dan is. Ja, hoe stel ik me iets voor? Ja, precies. Dus komt er ineens iets in je open en dan stel je, stel je je voor. Hallo, ik ben Hans. Nee, hey Hans, hey, hoe leuk dat je bent, man. ja. Leuk om er te zijn. Ja, we zitten op een hele goede afstand mensen. We hebben geen uh, plexiglas platen tussen. Want we zitten echt op twee meter afstand. Het is echt gewoon door de regisseur en de regisseuse helemaal pers opgemeten. En dus ons kan niks gebeuren. En je hebt je moderne telefoon niet bij je? Nee. Nee, zie je wel. Dus ze komen er nooit achter dat we hier met z'n tweeën zijn. En jullie kunnen wel denken dat we hier met z'n tweeën zijn... ...maar dat is wat jullie denken. Want zeker weten doe je het nooit. En zeker niet in deze tijd... ...want het kan zijn dat wij elkaar... ...op de een of andere manier... ...bereiken via een andere methode... Als die voorheen gangbaar was. En ondertussen probeer ik mijn tekst zo lang mogelijk te rekken. Want ik zie een ongelofelijke een nadenkend iemand. Die ergens naar kijkt. Zich over iets verwondert. Uh, heb ik dit zelf geschreven? Ja, waarschijnlijk wel. Want hij leunt weer een beetje gerust achterover, neemt een slokje en neemt een trekje. Nou, ik had het niet zelf geschreven, maar ik had eigenlijk best wel gewild dat ik het zelf had geschreven. Oké, okay, me mensen, pas op. Dus vandaar. Niemand weet precies Hoe het heilig begon Het troevige verhaal Van de noozen En de noon Van de nozen En de noon Vroeg In het voorjaar Ontmoeten ze elkaar Hij keek in haar Ja, toen was de daar. sterk is de liefde, tijdelijk althans, de non vergat haar kuisheid en vergat haar lucht. Doe het eruit, ze wist niet wat ze zag En haar ogen puilden uit, ja puilde puilden uit Een zekere heer Pieterman Keek niet goed waar hij stond Hij zag het paar en hij stap Stop. ze nog van wanten. Die klanten. Maar, maar, maar tegenwoordig weet niet meer... Eigenlijk, eigenlijk niemand meer... ...die weet nog hoe het moet. Ze, ze, ze, ze zijn helemaal het sporenbijster. Ze, ze, ze, ze kunnen niets meer zelf. Het moet allemaal voor ze gedaan worden. Nou, voor de mensen die niet weten hoe het moet... ...dit is les... Eén. Ja, en zo kun je dus ieder nieuwtje uitknijpen en uitknijpen en uitknijpen en, en uitknijpen. Dat je echt op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet staan. Nou, ik zal je vertellen, als het zover is, dan ben je in het bos. En dat is precies waar we nu allemaal zouden willen zijn. En, en dat moeten we dus nou net allemaal even niet doen. Sowieso beter voor het bos, maar... Wie, wie begrijpt dat nog? I iedereen uh, zit uh, met een probleem. Alle dingen die iedereen doet... Die kun je nu in één keer niet meer zomaar doen. Die, die zijn op de een of andere manier beperkt... Of veranderd. En ik wist sowieso altijd al dat nooit alles hetzelfde zou blijven. Maar het is nu wel anders. En, en, en waarom is het zo? Nou, eigenlijk weet niemand dat. Er is alleen ooit een keer een berichtje geweest... dat het heel eng was en gevaarlijk. En dat zal ook wel... Maar. Hoezo? Wat? En waarom? Het, het wordt allemaal gemeten. Het, het wordt allemaal getest. Maar. Wat wordt er getest? Wat wordt er gemeten? Hoeveel bedden hebben we nog? Er zijn bedden genoeg. Maar. We zijn wel een beetje raar. We zijn wel een beetje raar. Want snapt iemand het nog? Begrijpt iemand er nog iets van? Wil iemand het nog wel begrijpen en... Snap je dan echt... Wat er... Waar... Wanneer en hoe... Gebeurt? Je kan hier wat horen... Je kan daar wat horen... Het kan, kan eigenlijk van overal komen... En je hebt het... Het idee... De illusie. De getallen. Ik heb het er al een... ...tijdje moeilijk mee hoor. Met al die dingen. Het is dat ik gewoon... ...toch nog iets van menselijkheid... ...in, in, in me... ...wil houden in. En... Daarom ben ik dan op de radio, omdat ik dan het idee heb dat ik gewoon even kan of mag zeggen wat ik wil zeggen en ik weet nooit wat ik wil zeggen. Maar, maar als het op de radio is, dan zeg ik van alles. Ik kan helemaal nergens over gaan en, en, en soms juist wel. Nee, ik, ik vind eigenlijk dat eigenlijk zo het leven zou moeten zijn. Dat gewoon iedereen kan zeggen wat hij denkt. I iedereen kan zijn waar hij wil. Iedereen kan doen. Wat hij kan. En iedereen doet. Dat wat moet. En niet meer. Nee, je moet nooit te veel willen. Want te veel is ook niet goed. Nee, want veel is al. Dat je denkt van nou. Dat is veel. Maar, maar te veel betekent dat je ineens meer kan zien of, of het nou veel is of, of nog veel meer of nog veel meer of nog veel meer. Eigenlijk neem je gewoon waar dat het te veel is. M meer, meer, meer als dat je kan behappen. Meer als dat je kan bevatten. Meer als dat je kan doen. En, en, en doe dat nooit. Meer als dat je kan doen. Doe, doe alleen dat wat je kan doen en, en doe dat gelijk ook goed. Want ja, dan heb je er zelf wat aan en hopelijk ook andere mensen. Maar, maar ik ga er altijd vanuit dat als je zelf er wat aan hebt... En je, je bent net zo vrij en open om dat... Nog een keer te doen omdat het bij jou niet meer hoeft. Dat je al beter bent. Vanwege dat je geoefend hebt bij je thuis. En dat is wel zo veilig. En, en, en, en dan kom je naar buiten. Met dat wat je geleerd hebt. En je kan het aan een ander overdragen. Je kan het aan een ander meegeven. Dat kun je op de, de meest gekke dingen doen, manieren en, ja, wegen. Je kan het gewoon doen. Je hoeft niet direct, maar het kan ook indirect. Stel je voor dat ik nu iets zeg, wat nu niks zegt. Ah, als je nu naar nou me luistert, dan denk je van, nou, zeg maar helemaal niks. Het gaat helemaal nergens over. Ik begrijp er ook niks van, ik wil het ook helemaal niet begrijpen, maar steven je voor, het kan gebeuren... Hè, dat over een dag of drie... misschien tien of tweehonderd... of misschien wel duizend... dat je ineens... in je hoofd... een linkje hebt... Met, met wat ik net zei. Dat ik net dat gezegd heb... wat net dus... toen was. Of kan je dat niet zeggen... toen was? Nou ja, in ieder geval... Een, het was in ieder geval eerder als nu. En nu is het dus niet toen. Want, nou ja, in ieder geval. Je, je moet je voorstellen dat wat jij nu hoort, dat is voor mij toen. Want er zit minstens 20 seconden tussen of zo. Dus, uh, ja, je hoort mij van toen. En, en, en, en, en jij luistert nu. Op het moment dat ik het woord nu zeg, dan is het voor jou ook echt nu. Maar voor wij, mij is het gewoon eigenlijk net al geweest. Want als ik het nu zou terugluisteren, dan, dan, dan, dan wordt het sowieso heel ingewikkeld van. Maar, maar, maar, maar je, je kan het je voorstellen. Het is, het, nou, het is heel ingewikkeld. Eigenlijk net al geweest.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 Je hoort het, het klinkt steeds verder weg. En, en toch was, was ik net zo dichtbij als dat ik net ook al was. Maar... maar, maar dat is dus bijzonder. Dat we tegenwoordig allerlei dingen kunnen die we eigenlijk niet konden. Ik, ik, ik kan nu hier zijn en, en, en, en toch 20 seconden later bij jou ook zijn. Terwijl we de juiste afstand houden. Erger nog, een, een veel grotere afstand. En die afstand is maar 20 seconden. Nou, 20 seconden is eigenlijk niet veel. Het ma maakt me ma eigenlijk een stuk rustiger. Want ja, 20 seconden. Daar kan je eigenlijk best wel een boel in doen hoor. Ja, je adem inhouden. Nou, 20 seconden lukt zeker. Ja. Dus, we, we kunnen het proberen, Hans. Nou, Hans. Vandaag niet, hè? Nee. Oké, okay. van, vandaag niet, mensen. Maar, maar je weet nooit, hè. Dat is juist het mooie. Van dat je het eigenlijk allemaal altijd puur voor het gissen hebt, voor, voor het raden naar, voor het eh, zelf verzinnen van hoe het nou eigenlijk zit. En, en ik weet niet hoe jullie dat vroeger hadden, maar ik, ik had vroeger ongelooflijk de naging om uit te vinden en te proberen te begrijpen hoe, hoe, hoe het nou allemaal zat. En ik, ik ben er tot op de dag van vandaag nog niet achter, maar... Het zou kunnen dat het zo zit als dat ik denk dat het zat. Maar zo zit het nu niet meer. En, en, en dus moet ik weer helemaal opnieuw beginnen van mijn eigen. Dat het anders is als dat het gisteren was. Of dat het morgen zal zijn. Het is iedere keer weer een wonder. Een, een nieuwe happening. Een nieuw gebeuren. Een, een, een nieuw ding, wat je gewoon, ja, hoe, hoe, hoe moet ik het zeggen? Ja, wat, wat je gewoon in één keer, ja, hoe moet ik het, weet jij het? Hoe, hoe, hoe ik het moet zeggen, Hans? Met bloemen. M met, met bloemen? Met bloemen, oh, oh, oh, Oké, okay, maar, maar die raken ze niet meer kwijt, maar het is ongelooflijk mooi werk. iets betere teksten. Ja. Dat je het weet. Ja. Ja, ja. iets beter. Ja. Niet gelijk denk je... Wie Wie Weet je, wat ik wel grappig vind is dat iedereen het idee van Ridder Radio overneemt. Hè? Dat ze allemaal vanuit thuis en, en dat allemaal vanuit huis en, en vanuit je eigen huiskamer. En, en alle artiesten, iedereen en alles neemt het over. En ik dacht echt, dat is echt Ridder Radio. Maar, maar dat blijkt het niet te zijn. Het is namelijk Van Koten en De B. ...duivelingwekkende ontwikkelingen binnen het computer gebeuren... onze goede oude samenleving volkomen op zijn kop. En die daar nu niet bij aantikt en op inspel... ...die mist straks nederlijk de boot. Zorg er dus voor dat ook jij, Aron Knuip, wordt. Je kunt maar beter klaar zijn voor die te gekke 21e eeuw. Dat hij zo met die telefoon vogels zit te Ja, die hebben toevallig gisteren... ...een... D, nee, helemaal. Zo, dat is Nou geven wij de drie op de topje. dat is gebeurd. Dan terug naar het uh, schema. En dan draaien wij even het geheime nummer van de computer. Zo, daar is de flytone. Nou drukken wij de roer in de rubberen botten van dit apparaat. En met één druk op de knop. ...zend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak... ...die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling... ...daar staan 10 printers dag en nacht te draaien... ...en binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Ja, wat is er gebeurd? Nou, was ik een van de eersten die begreep... ...dat ik voor dit soort werk eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn... Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor je aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken en die zegt: bijna, jij hebt gelijk. Jij hebt volkomen gelijk. Maar hou dat alsjeblieft een beetje onder ons. Want dit is natuurlijk een bom onder het hele kantoor gebeuren. Want daar gaan we onherroepelijk heen. Iedere Nederlander, zeg ik. ...moet zijn eigen computer hebben, eh, zodat we dan eindelijk eens een beetje toegerust zijn voor die 21 ste eeuw... ...waar we hard naar op weg zijn. Eh. En dat er nu überhaupt nog nieuwe kantoorpanden verrijzen, is eigenlijk een schandaal van de heer Stooi. Dit mag ik eerlijk zeggen. maar. Jakaton. Uh, neemt u mij niet kwalijk dat ik uh, eigenlijk de brutaliteit heb om iets uit te storen? Maar ik had toch een heel voorzichtig vraagje, meneer Bijlema. Het is zo dat, uh, de brief uh, is prachtig, ma natuurlijk, maar hij eindigt met uh, ho Hoog Uchtend. Hoog Uchtend? En uw naam is uh, J.H.M.B.J. Beilema, maar ik wilde eigenlijk voorzichtig even vragen of dat Hoog Uchtend of dat, uh, klopt. M dus... J.H.M.B.J. Beilema, is dat al geprint karton? Uh, ja, ik zit nu op uh, 2000 stuks die... Uh... Dat Wil je dit tegenhouden? Dit gaat niet zo de deur uit. Ik zal nog even previewen. Nee hoor. Hoogachtend. J.H.M.B.J. Het foutje zit toch echt bij jou. Ik zal het nog één keer doen. En dan wel met je snuffelte bovenop. hè? Tot dan. Goed. We zijn we. Ik zeg dus. We kunnen niet volstaan met een computertje hier en daar op de scholen te plaatsen. Ik zeg elke Nederlander zijn eigen computer en dat moeten we doordrukken zoals de kabel in Nederland er ook is doorgedrukt. He? Dus gewoon elk haar zijn eigen computer. Neemt ook die angst een beetje weg. Want waar zullen we bang voor zijn? Het is gewoon heerlijk. Het is een integratie van werk en vrije tijd. Zo uh, zeg zeggen, kom eens mee. dan ga even wel laten zien. Ja Beneden was de werkplek en hierboven alles onder de lobbyhoek. En met, hier komt het grootste station van West-Europa, namelijk Oel. Kennen we Oel? Internationaal knopen in Zuid-Duitsland. Komen er gaan 3000 treinen per dag. En dat ga ik dus hier helemaal nabouwen met behulp van de computer. Van de computer ben niet het mensen het werk goed. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bijlema, een jakkerpon. Heel goed, uh, meneer Bijlema, om nu weer terug te snorgen. Maar uh, ja, uh, er, er staat uh, nog steeds hoogte uh, in de brief. Ik dacht... Hoeveel nu? Nee. Dus er liggen nu in totaal 3000 brieven met hoogluchtendje... Ja. ...en bij uh, Katon, het gaat hier goed de deur uit. je zit bij jou, hoor. Uh, wacht even, wacht even, wacht even. Uh, Katon, ik maak van dat hoogachtend maak ik met vriendelijke groeten. Ja, kan ook. Goed. Hij komt er zo aan. Blijf er even bij, hè. Goed. En, en nogmaals duizend uh, excuses, meneer. Meneer hmm. Met vriendelijke groeten. Je. Ja, en deze, je, ter, bij een maat. pieper de piep. En daar gaat ie. Met beroep van de computer dus. Want je komt tegenwoordig in de winkel een floppy disk met daarop het volledige programma van het station van Oen. En je stopt dat in je computer en alles komt voorbij. De, treinen, de wissel, de rechten en de gromme dan nu. Als je dat dan allemaal bij elkaar hebt, kan de bouw beginnen. Hier komt een tunnel, daar een berglandschap met een meertje en een klein watervalletje erin. En ja, wat doe ik nu? Uh, werk ik in mijn vrije tijd of speel ik in de basentijd? Ach, dat doet er in de 21ste eeuw allemaal niet. die gewoon niet daarop hand genoeg is daarom 86 was dit. Toen hadden ze al te veel... Eh, kantoorgebouwen. Ja, hij had... best wel een, een vooruitziende plek. En, uh, ja... Ik, ik... Ik vind het nog steeds... dat ik denk van... Is het nou wel... of is het nou niet? Want... begreep ik het nu? Snap ik het nu? Of snap ik het nu pas? Of... ...komt het omdat het in de context ligt waarin het nu voor mij ligt... ...maar ligt het nu voor mij wel precies op hetzelfde nu als jou nu? Of hun nu? Of het me nu? Mm -hmm. ik, ik, ik, ik, ik denk dat de meeste mensen toch kiezen voor me nu. Maar ja, er is geen restaurant open... ...is gewoon geen restaurant open... ...en ja, dan is er weinig... ...ruimte voor menu... ...ja, een kipmenu... ...van de afhaal... Een ...snackbar... ...of een, uh, een... ...chili con carne menu... ...uit het diepvriesvak van de supermarkt... ...of een... Uh, ...ja, ik ik, ik, ik... ...ik ken ze niet, want ik koop ze nooit... ...maar dit zijn de dingen die ik in ieder geval... ...voorbij heb zien komen... En wie weet hebben ze ook wel macaroni in een bak. Of uh, macaroni die je kan opbakken. Of, of macaroni voor de magnetron. Of hebben ze gewoon Hans, maar dan uh, digitaal. Dus Hans, kun je iets digitaals doen? Ik zal het eens proberen. Oké. Okay. Ik kan mijn ei niet kwijt, daar loop ik al wat dagen mee. Al mijn oude ideeën beginnen te vervagen, ik wil ze vervangen. Trailer. And so it's blocking the bone De lucht blijft schoon, dat is het verschil. De lucht blijft schoon en stil. Ik maak me druk om niet zit fiets. Moment van geluk. Zeg maar, ja. InfoStress ja. heeft het me met informatie te maken. Meer mag ik u wat vragen? Weet u wat InfoStress is? Informatie moet is er al. Ja, en hoe heeft uh, info over InfoStress u bereikt? Want? nee, het uh, was het netwerk. netwerk, oh, nee, het stond in Financieel financiële dagblad. als een artikel over InfoStress. Ik, ik, uh, ik werd gebeld erop. Ik werd iemand in de Wisser. De meneer Vester belde mij, de stuurde mij over een e-mail, een e-mail e over in, in proces. Ja. Hoe dan ja. ook u weet ervan. Ja, ik leidt eraan. Alle symptomen. Dat staat in dat uh, artikel. Dat kreeg ik van. Dat heb ik niet bij me. het zit in de computer. Nee, het zit niet in de computer natuurlijk. Want ik kreeg het. Ik kreeg een kopie van een fax. Ik kreeg een fax van een kopie van een stuk uit. Hey, hey. Ah, van de uit de Ja, of... En toen dacht ik meteen, nou, dat heb ik dus. En niet alleen ik, maar velen met mij op de zaken hebben het ook. Dus ja, wat, hebben wat hebt u dan precies? Informatie informatieboeid syndroom. Dus we hebben maandag. Hebben, nee, het, was, het was Volgens mij was het na, na het vorige weekend dat, dat, dat, over infosres, dat het over InfoStress, dat stuk. Maar waar is het nou. Maar, uh, maar maandag, dinsdag op de. Woensdag hadden we een vergadering op de zaken. Toen heb ik ook gezegd: Nou, jongens, daar moeten we iets aan doen. Heb het bedrijf zat gesproken. Want een, een hele bedrijf kan dan kapot gaan aan, aan InfoStress. dat was niet uitkijkt, de maatregelen anders, dat is de TIS. Wat doet u er dan aan? De, de, de, de, ja. de, de TIS, dat zei ik toch al, de is, het Dat is dus eventjes, dat is de uh, tijdelijke informatiestop. Dus je gaat om een bepaald moment je voelt het, het gaat nu te ver met de info. Ik krijg krijgt nu veel te veel info binnen, e-mails, eh, kattenbelletjes, eh, kopieën van. Hij zou ook in het top, kunnen je komen. Ziet dan, dat, je ziet dat, dat het hetzelfde erop gewoon binnen het bedrijf. Ze zien het, dus ze weten overal. Die moeten we even met Rosa laten ze zeggen. Want anders eh, gaat het van een rand. Dus ik, ben nu even, ik zit nu even in de is Want drie uur per dag mag je in de tis, tegen de info Dus ik doe even het bedrijf, even het de tis. Dus even geen informatie. Dus ook van. van, van dus even niet. <lacht> Doe maar ook denken aan die iemand uit het grasje. Iemand volgens mij de Polen of zo. Die ook op die manier praat. Dus dat is wel vermoeiend Ja, Als je dat in het echt tegenkomt, dan zei ik... Maar, hoe genees je het nou allemaal? Met liefde. Wie genezing zoekt in de zoetstofwisselingstherapie kan voorlopig nog alleen in deze Haarlemse kliniek terecht. Maar de enthousiaste staf hoopt nog dit jaar een tiental paramedische centra te openen waar deze geneeswijze, die is afgeleid van het Duitse modderbad, wordt toegepast. Voorlopig is het hier op dit adres een komen en gaan van patiënten die geen baat vonden bij officiële geneeswijzen of bij de meer orthodoxe alternatieve therapieën. Wat is de zoetstofwisselingstherapie? voegen wij aan de directeur Dr. F. Jacobo. Elke ziekte, elke kwaal, elke pijn is een waarschuwing van ons lichaam. Ons lichaam die zegt, ik kom te kort. Ook natuurlijk omdat wij in een uh, Calvinistisch land leven, durven nog te weinige mensen hun eigen lichaam te verwennen. Dit kent tien jaar goed gaan. Dit kent 20 jaar goed gaan. Maar dan komt op een eh, bepaald moment altijd een x-dag. waarop een bepaalde ei-plek van het lichaam zegt. Eh, ik kap ermee, ik het niet uit. Deze 59-jarige slagersjongen kreeg na 40 jaar in bier en wind op de bakfiets te hebben gezeten. een goedaardige vorm van reuma in beide knieën. De officiële geneeskunst stond machteloos. Wat kan in zo'n geval. ...de zoetstofwisselingstherapie betekenen. Uh, kijk, dit zijn dus twee schoolvoorbeelden van ernstig verzuurde knieën. Ik schat dat meneer zijn uh, linkerknie... ...nog wel een graad of tien verzuurder is dan meneer zijn rechterknie. Helaas. Is dit gevoelig? Ja. En dit? Nee. Ziet u wel? Uh, wat ik nou ga doen is dat ik beide knieën ga verwennen met de juiste zoetigheid. Dus... Om de linkerknie eh, breng ik aan een, een bloemenhouding manchet. Dat eh, drapeer ik op deze wijze op de knie. zo even doorbijten. Juist. Dat is de bloemenhouding die dan in de poriën trekt zodat de zuurpijnen eruit kunnen zwijten. En om de rechterknie placeer ik, en nooit met dezelfde lepel doen we dat. In de zoetstofwisselingstherapie. Placeer ik een, een mexica honingkraag graag als uh, volgt. Omdat dat een graad of 10 minder zuur is, en een Mexica honing een graad of 10 minder zoet is. Zo werkt het in de zoetstofwisselingstherapie. Zelf Zo de knieën zwachtel ik nu in. Zodat de, de zoetstof in de knie kan zweten en de pijnen aan de achterkant vanuit de knieholte het lichaam kunnen verlaten. Dus nu gaat het zwartje omheen, en dan zal u volgende week eens kijken hoe oh, is... De goede kant gaat met die knietjes van u? Nee? Hier is het staflid, dokter Theodor van Essen, bezig met de selectie van de juiste zoekstoffen ter behandeling van een verwaarloosde bronchitis. Oké. Okay. Goed, ja, mevrouw. Kijk, het probleem is dus, haalt u nog eens diep adem. Ik moet nog even kijken. Ja, precies. Ja, kijk, het betreft hier dus de bergbonger. Ging het nou om de hoofdbonger, dan zou ik Kenneth volstaan met uh, een eenvoudige huishoudsgen. Maar omdat het hier om de bergbonger gaat, uh, vrees ik dat het uh, een gaat worden. Dus, mevrouw, wat ik nu ga doen is dus dat ik uh, hier over de stroombaan uh, dus een spoor van bosbessygen ga trekken. Ik. ik zal dat meteen even uitvoeren, zo. Ja, blijf me rustig leggen. dat gaat zo, krijgen we dat hier in een baan om de bergbronnen zo. En nou gaat ik dat spoor van de bosbessigem, dat gaat ik kruisen met Ananaschem, ja. Zo, laat voilà, maar vallen, voilà, laat ons het schijnen, hè, we zijn nou even bezig. Zo, dan nou gaat dit spoor zo van de Ananaschem. Dat kruist hier zo de bosbessigem. En op dit kruispunt, daar ligt nou het zogenaamde zuurhoofdpunt, noemen wij dat. Ja? Ver. Nou, eh, u moet nog naar Groningen, geloof ik? Ja? Nou, de laatste trein gaat om half twaalf. Kan u nog best halen? Ik zou zeggen, blijf u rustig zo leggen, zodat die jam zo'n drie kwartier kan intrekken. Ja? Kom ik daar nog even naar u kijken. Ja? En dan... Hé, hey, dokter Jacobo, ik ga nu even goed kijken? de behandeling is geweldig. Geweldig. aardige mensen. Dat heb ik nog niet meegemaakt, zoiets geweldigs. Ik ben er zeer over tevreden mee. Goed van jou. Stop, hè. Voor Michiel. De zoetstofwisseling heeft geen zin een pasklaar antwoord te hebben op elk modern ziektebeeld. Maar juist deze dynamische alternatieve geneeskunst nog in de kinderschoenen staan, kunnen de beide geneesheren onbelemmerd door vastgevoegde therapeutische patronen... in voortdurend overleg met de patiënt naar het lust experimenteren... om de gevraakte zuren te apathiseren... Uh, uh. Maar de, de huisarts zei dus dat het een hernia was. Ja, die zeggen ook maar wat om vanaf te zijn, hè? Nee, dat lijkt me het Zodat dat we toch eens een marmeladekuur op, meneer, toepassen deze maand. Collega We geven meneer een kersencorset zo. Een kersencorset, dat ken, maar daar komen we niet mee onder de schaduwbladen. Daar komen we niet mee te Dus dan blijven de zuren daar toch zitten en hen vaste werk doen. Wacht even, wacht even. Pasta shoka. Pasta shoka, dat ken ik. Pasta shoka. Pasta de. Ja, akkoord. Ga ik meteen bij beginnen. Goed, uh, de rug gaat okay. opzoeken met vaste sjouwkaan. Dan geef ik de nieren, geef ik een, uh, gember bij de nieren een gember kapje. Beide nieren krijgen ik een gember kapje. Zo. En dan lijkt het mij het beste, he? dokter Vanessa, dat ik uh, de halswervels halswervelsimpulsen... Opwik eh, via de rietstuikerbanen. Ja, juist, dus uit, uit naar de waaiering. Als ik de terug gaat, neem ik rietstuikerbanen ...en die leid ik zo... kijk, tot aan he, de, de pastasjoka. ...over deze zuurpunten... ...leid ik hem zo naar de holswervel... ...en nog een keer over dit zuurkruispunt ja, terug. Juist. Yes. En dan heb je hier die verdubbelde zoetwerking bij de pastasjoka. Ja, dat is dus weer een die keer het afgekeer, de, Dat hij daar dubbel Dan de de, hier tot de Dan kom ik hier terug. Ja, ja precies dan mij stapt het er al Niet-service-groot extra. Nee, er staan er regelmatig. Er staan tussen die banen weer ah, okay. in. Dus dat dus behalve die Alleen maar hij en. Ja, dan werkt zo die ken je ook, die kale. Die brengt het ook Dus het kan ook van Jaap zijn. Maar ze laten het nooit voor niks staan. mag gewoon. Zoet in, ja, dat kunnen we ook doen. We mixeren. Ik ja. mixeer hier de zoet in. Kijk, ja, trek dat tot de, voor uh, in de borst. Een droog ja. Die ja, ja. de oude je ja, wij, wij hebben hier uh, mensen met zulke zure gezichten uh, zien binnenkruipen, die na een jam uh, sessie van anderhalf A1-potje stralen en rechtop weer naar buiten gingen. Ja. Bovendien hebben wij dus een escolaat op onze voorraad, dus nooit geen uh, parkeerproblemen meer. En, dan mag je mag gerust zeggen, wij genieten dus een rijant belegde boterham. Uh, mijn conifère bedoelt hiermee dat wat wij overhalen van elke X-behandeling, dat wij dat op onze eigen boterham weer smeren. Want dat zou kostelijke zonde zijn. Hey Hans, heb jij nog een chem sessie of, uh... Ja, ik heb nog wel. Een chem-sessie met Hans. Het is niet echt een sessie. Dit is een sessie van Hans met Hans. Zo zou ik het niet willen. Het Hans, met Hans met Hans. Hey Hans, mijn naam is Corbin de Damac. En ik jouw hierom, Dat ik op onbeschrijfelijke wijze in mijn kracht. Ik ben door de zogenaamde behandeling die ik in deze zogenaamde kliniek heb ondergaan. Houd hem de kop. Wat wil namelijk mijn geval misschien een beetje onsmakelijk praatje? zal niet over uitweiden. maar ik heb al jarenlang problemen met de bips. Ik stop met de bips. Alles al gedaan, niets heeft mogen baten. Maar hoor ik via via een neef van haar dus... dat is niet mijn neef. Ik hoor dus via haar neef op haar verjaardag... Mee. Deelkoor, ga eens naar die zoetstofwisselingstherapie. Kende ik niet, dus ik erheen. Je wil alles proberen hiervan ook. Ben ik hier drie keer geweest... Briefies, ga er in mijn eentje op uit Ik heb die drang, die twangmatige gang Over het dievenpad De spanning, de sensatie de kiek is moeilijk te weerstaan Ik zal er iedere keer weer op uitgaan Ik kijk waar in de supermarkt de camera's hangen Te spannend te schatten Te jatten met verlangen door mijn lange vingers heb ik veel geld bespaard Dat financiële voordeel is mij heel wat waard dingen verdwijnen in de zak. Ik ben een kleptomania, dingen verdwijnen in de zak. Ik ben een kleptomania. Ik ga iedere keer weer naar winkels om te stelen. Ik streel op mijn. Zonder te delen Ik ben alle paar keer gepakt En voor de ogen van het winkelijke blik door de grond gezaakt Stelen blijft stelen Het kan me niet schelen Door mijn verslaving Laat ik me bevelen ...dingen verdwijnen in mijn zak... ...ik ben een kleptomaniak. ...dingen verdwijnen in mijn zak. O, oh, maar dat is je verslaving. Kleptomaniak. Ik dingen verdwijnen in mijn zak. Ik ben een kleptomania... ...dingen verdwijnen in mijn zak. Ik ben een kleptomaniak. Ben een kleptomaniak. Ben een kleptomaniak. Ja, en? En, eh... Uh, dat was lekker om dat uh, van me af te uh, zingen destijds. En nog steeds is wel heeft het wel iets. Maar je drinkt nu wel die drank van uh, Jaap of Michiel op. En uh, hij smaakt goed. Oké, okay, dan, dan, dan is het allemaal oké, okay. maar als het. Hoezo allemaal... smaakt het goed? Hoezo oh. dan? Oh. Nou, gewoon. Ja, nou, maar, maar stel je voor dat het op een gegeven moment niet meer goed met je gaat, w wat dan? Dan denk ik dat ik dat wel tot een bepaalde mate kan accepteren. Ik bedoel, ik accepteer ook dat ik ouder word, weet je wel. Oh jee. Nou, je ziet er nog best wel jong uit voor je leeftijd. Ja, hoe oud denk je? Ik denk Scha dat je jonger bent dan ik. Ja, wel. Een paar jaar denk ik. Ik, een stuk of 4, jaar, jongen. Ja. Je bent boven de vijftig? Ja. Oké, okay, dan, dan als het 4 jaar is, ben je vierenvijftig. Ja, dat klopt. Oh, ja, ja ja ja ja ja. En nu krijg ik een koelkast? Oh nee, die heb ik al. Dat doet me denken aan die quiz, weet je wel. Dan kwam zo'n lopende band. Ja, dan moet je, al je dat al allemaal bouwen, man. En dan, dan, het enige wat je eigenlijk niet interesseert, dat onthoud je dan, weet je wel. dan zit je daar, Nijptang. Ja, dat, dat heb je onthouden. En dat waren allemaal mooie dingen die je allemaal had willen hebben. En, en, en jij ja, kan alleen nog maar onthouden, Nijptang. Ah. Heb je geen liedje over een Nijptang? En de kamenage Ja, ik weet het. Ik vind het een leuk lied, maar nee, het is niet... Uh... Echt, maar. maar ik heb wel een aantal. En ik had daar een soort dingetje bij bedacht. Soms zit je een beetje te halsen. Ja, te breien, te halsen, Zo kan je het ook noemen. En dan vind je het gewoon zo lekker even datzelfde halsen te doen. Omdat het gewoon. Het is wel heel simpel, maar het is gewoon. Het klinkt lekker. En toen had ik laatst dus zoiets verzonnen, zo van, eigenlijk heel simpel, maar toch... Ja, jongens en meisjes, en hoe het ook gaat en wat er ook gaat gebeuren. Het is nu wel tijd om naar bed te gaan, maar dan moet je er wel een hebben. En uh, ja, even zoeken. Ogenblikje. Oh, wacht. Uh, ja. Uh, we zijn nu hier. Hallo, ik, ik zoek een bed. Ik hoor de laatste verhaal van een student. Die sliep gewoon in een soort uh, auto. Dat was ook zijn huis. Bespaarde die kosten en zo. Mijn moeder zit vast. Mama zit helemaal vast, ik kan niet kant op. Ik kan er, zit helemaal vast vrouw. Hoe kan dat nou? Mama, ik heb nog steeds van vooruit, achteruit zit ik helemaal in de riem vast. Maar hoe zit dat dan? Hij zit helemaal door mijn mouw, erin. Door de mouw. Ja, nee, ga nog wat weg, anders hier. Ik, anders dan dek, kan even door... ring. Je... Oh ja, kijk hier. Ja, mama, nou, zo de doen? door de, de, de, de, de, de mouw. Van de camera op dat we dit in de relatie hebben. En dan zo door de mouw trekken. Ja, je moet nog niet zo roepen als mama, verkeerde. En nou, ben Kom naar mij, moeder. Kom naar mij. Dus, ik ja dat weet ik wel dat is wel zo Nee, maar steeds aan de hoeken dat mannen het volgende en ik heb uw tas, tas om te zo nou daar gaan we mannen hoor. ben heb je geen iets meer om de, is of de ongewenste intimiteiten, want daar moet je heel veel over het. Ja, intimiteiten Dan ben je de dat ze aan Ongewenste intimiteiten ja, groene, met de vatje te rijden, van Franse Gronzen ben je dat de padvinderij, hoor. En Twee jaar. Ja, en nooit last gehad van ongewenste intimiteiten Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, maar Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. maar de Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, Nee, Nee, hoor. Nee, Hè? Nee, man, dan wel. Ik dacht het niet. Nee, nee hoor. Nee, ja, het gaat nee. van wel eens of je nee, in het haakje van een lucére was gemaakt. Of je even Toch. moet kijken of je een kous op zit. terugzit is. de enige man in huis. Maar altijd alles in het netten. En we hebben altijd gezegd: als langzamer wordt, mag die niet meer in het grote bed. Nee. Ik krijg een eigen bed. Ja, want. Dinsdag word ik 40 En dan gaat mama niet eens kijken of er een mooi inpersoons grote mannenbed is voor man, mama. hè, Je moet zo een gegeven moment loslaten. Dan blijf ja. ik hier staan, moeder. Ja, maar nee, je mag niet weten ik weet het niet. En ik wil helemaal geen eenpersoonsbed. Ik wil een groot rond zilveren waterbed waarop genoeg ruimte is. ...voor drie lekkere blonde meiden... ...met ronde, pronte konten... ...die het water laten klotsen... ...als ik er een klap op geef... ...omdat ik handen tekort kom. En mijn moeder, die is er dan niet... ...nee, ze is niet dood... ...maar ze is ergens logeren... ...in het hartsgebergte. Maar ja, ik heb geen drie blonde vriendinnen... ...ik heb niet eens één rode vriendin... ...ik heb alleen mijn moeder... Daar ben ik voor behandeld. Oh, oh. dag, moeder. Mama ja? heeft voor jou een heel mooi éénpersoons grote mannenbed gekocht. En dat wordt dinsdag bezorgd. Fijn, is. moeder. Of je daar dat was. Was. Nou, En dat loopt, mama, als je nog eens een vriendinnetje krijgt, en ze blijft onverhoofd een keer logeren, en ze blijft slapen, ja? dan mogen jullie samen in het grote bed. Oh. En dan gaat mama wel zo wat in jouw kleine nieuwe Ga mens ik mensen bedenken? Vaar Normaan, hè? Fijn, hoor, worden. Ah, ja. ja. Dag allemaal. Doei. Nou, Wat eten we hier samen? Maar samenwonen is van woord. We zijn hij van de weken tegen Moeder, ik wil met je trouwen. Nee, moeder. Nee, Dat zei nee, ik niet, moeder. Ja, nee, ja, ik wil alleen uit ons samenwonen dezelfde rechten nee. zien erkend te krijgen ja, als de rechten van een wegpak.